Het NOS nieuws van 8 uur. Het vroegere Dupont stoot een kankerverwekkende stof uit. Dat zeggen toxicologen in de volksrand. De stof Gen X zou gevaarlijk zijn voor werknemers en omwonenden. In laboratoriumtest veroorzaakt Gen X kanker, nierziekten, leverschade en vruchtbaarheidsproblemen bij ratten en muizen. Gemoer zegt dat gen X niet kankerverwekkend is bij mensen. De klokkenleiderswebsite Wikileaks heeft bijna 300.000 gelekte e-mails van de regerende Turkse AK-partij gepubliceerd. Het gaat om correspondentie vanaf honderden e-mailadressen tussen 2010 en begin deze maand. De website zegt dat de bron van het lek niets te maken heeft met de koepoging. De site is nu in heel Turkije geblokkeerd.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 Op Sint Maarten is het voormalig hoofd van de Veiligheidsdienst gearresteerd. De 41-jarige James Richardson wordt verdacht van verduistering en witwassen. En zal als chef tussen 2011 en 2013 ongeveer 400.000 euro hebben verduisterd. En werd op verdenking daarvan destijds geschorst en ontslagen. Maar vervolging bleef tot nu toe uit. De 30 en 40 kilometer lopers bij de Nijmeegse Vierdaagse... zijn vandaag vanwege de hitte een half uur eerder van start gegaan. Gisteren op de eerste dag vielen 1200 deelnemers uit. Twee keer zoveel als vorig jaar. 141 lopers en toeschouwers werden bevangen door de hitte. Het weer nog, zonnig en warm, het wordt 29 tot 35 graden. In de loop van de dag enkele stevige regen- of onweersbuien. Morgen geregeld zon, ook een bui. En minder warm, het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NMAS Show. ZFM, Verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANBB. In de Randstad staat één file op de A4 richting Den Haag. Dan staat tussen Hoogmaten en Leidschendam 8 kilometer. Die wordt veroorzaakt door een kapotte vrachtwagen. Bij Leidschendam is 1 ook dicht...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 Dfm Zon Zee Zandvoort en Zomerhit. Zomer Guess what they dance in Colombia? Acu It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 Tables up at your window So make sure that you're ready When I call Dancing tight I ain't gonna let you go Gonna squeeze you all night Dancing tight I ain't gonna let you go Gonna squeeze you all night Hey girl, what do you say? You say you've never been dancing Well, just you watch me, girl Then you know oh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 Se vuole saremo indivisibili, estremi indispensabili. Ne parleremo più di ieri, darò di noi il mio domani, certo soltanto per amare.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 Formerò se vuole, saremo indivisibili, estremi, indispensabili per lei. Uit tempo, io lo fermerò, per dare un po' d'eternità, tra quei momenti che troppo presto. gaan we de lei.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 6.9. Zie Can. No, I can't deny it, but I know you can take Het is van Zoom.